Twee uur. Het nos Journaal. Liselot Thomasen. Het kabinet steunt het plan om de minimumleeftijd om tabak te kopen te verhogen naar 18 jaar. Volgens staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is iedereen in de ministerraad enthousiast om jongeren tot 18 jaar te verbieden om sigaretten en check te kopen. Nu mogen jongeren vanaf 16 jaar tabak kopen. De staatssecretaris denkt dat die scholen en ouders helpt in hun pogingen kinderen van het roken af te houden. Het is natuurlijk een maatregel die de gezondheid bevordert en die ook helpt om bijvoorbeeld schoolpleinen vrij te krijgen. Ik denk dat uh, scholen ook uh, veel moeite hebben om uh, uit te leggen waarin sommige wel en sommige niet, maar roken op de schoolplein. Het wordt ook makkelijker voor ze. Minister Hennis Plasgaard wil dat de administratie op Defensie nu echt op orde komt. Ze reageert op een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer die al jaren klaagt over dit probleem. Hennis erkent dat het beheer van materieel, financiën en personeel nu niet op orde is. Hennis over de achtergronden van het probleem. Kort samengevat kan ik zeggen dat de ambities um, uh, sky high zijn geformuleerd en dat het soms beter is om realistische ambities te formuleren en dat ga ik nu doen. Minister Hennis vindt de gang van zaken niet goed voor het imago van Defensie. In Brussel is de eurotop over de meerjarenbegroting hervat. Premier Rutte zei voor aanvang van het overleg dat er nog veel werk ligt... omdat er grote verschillen zijn tussen de landen. Ik doe echt geen mededeling over de tussenstand. Ik kan u alleen zeggen dat we er echt nog niet zijn. We gaan vandaag hard doorwerken, ook voor de Nederlandse belastingbetaler... om er een goede deal uit te halen, maar we zijn er nog niet. Het overleg over een nieuwe begroting werd vannacht gestaakt. Vanochtend sprak Van Rompuy nog met verschillende regeringsleiders over het nieuwe begrotingsplan dat hij heeft gemaakt. Een verzorgingshuis in Den Bosch laat 150 sloten vervangen omdat de inbrekers er met de sleutelkluis vandoor zijn gegaan. Vermoedelijk dachten de inbrekers dat er waardevolle spullen in de kluis werden bewaard. Om te voorkomen dat ze nu kamers van bewoners binnendringen is besloten om alle sleutels in het complex te vervangen. Het verzorgingshuis heeft beveiligers ingezet en het personeel is gevraagd alert te zijn. Het weer bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het is 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt en smiddags regen. Het wordt dan een graad of 8. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Eemnes en Eembrugge staat 5 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd... maar de weg is weer vrij. En op de A7 vanuit naar zaandam staat voor het knooppunt Zaandam een kapotte vrachtwagen. rechterrij is ook eens dicht en het levert 2 kilometer file op. Ook een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Ippenburg en Berko een rode rij 7 kilometer. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de A20 richting Gouda... staat voor het knooppunt Klein polderplein 2 kilometer. En de andere kant op A20 naar Hoek van Holland, tussen knopen ter en het Kleinpolderplein 5. A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Leus de Vier. En op de A44 naar Den Haag is een ongeluk gebed bij Wassenaar. En daarom staat daar 3 kilometer file. Er is iets dat het gevoel van een Audi overtreft. Namelijk het gevoel van een Audi met het S-Edition pakket. Met S-Line, Xenon Plus, navigatie, lichtmetalen velgen en nog veel meer...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 En welkom hier in de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ik ben van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Met topadvocaten Benedikt de over zero tolerance, Badr Hari over de media. Politiek tekenaar Joep Bertrams over de film Alles is Familie en de opera Gold. Tiendeke Netelenbos en Eugène Loos gaan in debat... over de vraag of de overheid alleen nog per internet moet communiceren. Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen, heel veel satire. En, zoals altijd, prachtige live muziek. Dit keer aan een soldaat. Let me out, let me in. I'd love to love you, baby. Love you, baby. Let me out, let me in. I'd love to love you, baby. Oh, love you, baby. baby. baby. Ik hou met Maurits baby. En zij verzorgen de live muziek in deze vrijdagmiddag live. U kunt ons volgen, u kunt reageren. Twitter, hashtag AfroVML of ons bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Ze zijn, nou ja, wat is dat? Twee uur geleden zojuist weer begonnen met onderhandelen over de begroting. De Europese regeringsleiders. Angela Merkel, die uh, riep al: ja, het ziet er toch niet naar uit dat we eruit komen. De Europese Commissie wil meer geld. De regeringsleiders zijn verdeeld. Bij mij aan tafel financieel-economisch journalist Rol Roel, Komen ze eruit? Nou, ik heb er een hard hoofd in voor vanmiddag. Uiteindelijk lukt het natuurlijk altijd, want in de Europese Unie is het zo... dat er eindeloos lang onderhandeld wordt. En dit gaat ook wel over hele serieuze zaken. En hier staan, je zou eigenlijk kunnen zeggen... 27 kinderen op het schoolplein, die staan allemaal te knikkeren. Ze willen zoveel mogelijk uit de pot halen en zo min mogelijk erin stoppen. Ja, en als en de, de padstelling dat het padstelling blijft, blasteren. ben ik benieuwd wat dat betekent. Daar gaan we het over hebben. Ook aan tafel, politiek teken Joep Bertrams. Die het uh, dus over de film Alles is Lief. Alles, alles is Lief. Dat is de voorganger. Alles is familie, ja, moet ik zeggen. Familie. En de opa Rheingold gaat hebben. Uh, Joep, als je dat hoort over de regeringsleider. Ik zie al meteen, zo, zoals uh, Roel het beschrijft, een cartoon vormen. Jij ook? Nou, het, het probleem bij deze situatie is dat het zoveel mensen zijn. Dus dat wordt heel, heel, heel, heel veel tekenen. Om er allemaal op te krijgen. <laughs> maar het is zin. Ja, het is. Natuurlijk. Hè? En, uh, ik vraag me altijd af wat daar in die kamers uh, gebeurt. Ik zie dan, uh, de, uh, hoe heet die, uh, Van Rompuy, uh, met zijn uh, ja, toch zijn een prachtige hoofd voor mij die, die, die uh, vergaderingen uh, voeren met, met, met, die, met die leiders. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Hoe... De arme man moet proberen uh, ze tot overeenstemming nou, je, uh, te je, laten je komen. Jij zegt het al, de ja. arme man. Dus dan komt hij ook op ons over. Maar ik weet helemaal niet of dat zo is. Misschien nee. is het een hele goede onderhandelaar. En, uh, maar zoals het overkomt, is het de jongen. Je redt het nooit. Nee. Eventjes... Uh, uh, Rol, want uh, ja. onze ex-minister van Financiën, de jager... die uh, komt voor op een lijstje van de Financial Times. En, en uh, Dat gaat erom wie is de beste Europese minister van Financiën de afgelopen tijd. Hij staat van de 19 op nummer 11. Ja, dat is uh, misschien voor Nederland een verrassing. Maar ik ja. denk dat het in Brussel en op zijn ministerie... trouwens ook, het ministerie van Financiën, niet zo'n heel grote verrassing is. Want niet. zo goed lacht hij daar nou ook weer niet. Waarom niet? Ja, uh, kijk, hij, hij was bijna de lijsttrekker van het CDA geworden als hij het had gewild. Maar uh, in Brussel, ja, daar vond men toch dat hij zijn dossiers niet genoeg kende. Dat hij wel heel erg bot bot was met dingen wegkwam. En tijdlang ook nogal neigde naar uh, standpunten die uh, die naar PVV... Uh, Innam. En hij heeft eigenlijk, dat moet je toch ook even vaststellen... de Nederlandse begroting toch behoorlijk uit de klauwen laten lopen. Want het is niet voor niets dat er nu zoveel bezuinigd moet worden. Want onder de jager is het eigenlijk de verkeerde kant op. Ja, nou ja, hij, hij rip altijd dat hij er juist ontzettend op lette dat we niet nog meer geld bijvoorbeeld aan Europa uit zouden geven. Of aan ja, Griekenland. Maar ja, ja, maar goed, uiteindelijk is hij daar natuurlijk met alles in meegegaan... Dat... Ligt ook wel voor de hand, want anders was misschien Griekenland eruit gevlogen. of uit was geen keuze. Zo uit elkaar geklapt. Maar um, ja, hij was toch minder populair dan bijvoorbeeld mm. Wolfgang Schäuble, die uh, nummer 1 staat op die uh, FT-lijst. Jouw verbaasde dus ook niet. Uh, die regeringsleiders daar in ja. Brussel, waarom zijn die zo verdeeld over die begroting? Het gaat over de begroting voor uh, de komende zeven jaar. Ja, hè? Nou, de Europese Unie die hanteert een hele merkwaardige begrotingsstrategie uh, uh, of uh, uh, hoe noem je dat, uh, begrotingsbeleid. Uh, men doet dat voor zeven jaar en voor zeven jaar legt men vast wat de Europese Unie mag uitgeven. En het gaat nu over de periode 2014-2021. En eh, dat moet om en nabij de 1.000 miljard euro worden. En dan denk je, wat ongelooflijk veel geld, maar ja, het zijn 27 landen en het zijn zeven jaar. En dan is 1.000 miljard euro misschien helemaal niet zo vreselijk veel, want dat is nou ja, maar zeg maar vier keer zoveel als Nederland, de Nederlandse begroting per jaar is. Ja, ik geloof 1% van alles wat er in Europa eh, omgezet <kacht> ja. wordt? Of nee, wat 1 van de Europese economie, zeg maar, van ja. bruto. Uh, Joep, Joep, jij kijkt verbaasd bij die zeven jaar? Ja, nee, want eh, het eerste waar ik dan aan denk is de oude communistische plan-economie. Eh, <laughs> nou, nee, dat, dat was, niet, was maar altijd vijf jaar dat ja. ja, dat waren 4-jaren plannen en zo. Ja. Maar dat ging dan vaak over productiedoelen die ze wilden halen. Hè. Dit is gewoon een uitgavenkader, zoals dat uh, heet. Jij vindt van, het wel verstandig hoor? om maar ja, voor zeven jaar te plezen. Het is, wel, het is op, wel op zichzelf wel slim, want je onttrekt... een beetje aan de politieke waan van de dag... van telkens maar verkiezingen in landen, et cetera. Ja. Maar op het moment dat er dus besloten moet worden... en dat is dus nu, of misschien begin volgend jaar... want het heeft toch een heel inloop... -tijd, eh, tijd, tijdpad nodig mm -hmm. om, om zover te komen dat het allemaal in orde is... Eh, ja, moet er dus snoeihard onderhandeld worden. En dan zie je dus alle landen... Alleen maar aan zichzelf denken. Het zijn gewoon 27 egoïsten die denken voor mij eruit halen wat erin zit. En ja, jammer dan voor de rest. Is het, is het zo veel... simpel dat laten we zeggen, de armere landen zeggen uh, hoog houden die begroting, want die profiteren ja. daar veel van. En de rijke landen zeggen nee, bezuinigen? Ja, nou dat is één lijn. Hè. De, de rijke landen die hè, de netto betalers, waaronder Nederland, die willen, uh, um, die willen zo min mogelijk. Uh, verhoging van het budget en liefst misschien bevriezing... of zelfs een beetje verlaging. De Britten die zijn er het hardst in. Die zeggen er moet gewoon snoeihard bezuinigd worden... en terug met die begroting. Er wordt zelfs gezegd, uh, het is uh, niet ondenkbaar dat ze eruit stappen. Ja, of dat ze een veto uitspreken. En als het helemaal mislukt, zouden ze dat kunnen doen. Nou, de Fransen willen hun landbouwsubsidies houden. De Polen willen de regionale steun houden. De Grieken willen natuurlijk ook steun houden. Uh, Nederland wil bijvoorbeeld veel geld voor, voor onderzoek hebben. En wil ook heel erg graag natuurlijk die uh, miljard euro die we nu... In deze periode, de begrotingsperiode, terugkrijgen, Ook de volgende periode. Ja, dat is een resultaat van vorige onderhandelingen. Ja, maar ja, bijvoorbeeld het verschuiven van geld, wat jij zegt Nederland wil naar onderzoek, dat gebeurt al. Heel, het gaat alleen maar over meer of minder geld, toch? Nou, het gaat nu om het totaal. En, en Van Rompuy, hè, de president dus van de Europese Raad, van al die regeringsleiders. Die heeft eh, vannacht een voorstel gedaan waarbij hij een beetje weghaalt bij die regionale fondsen. Onderwijs, eh, onderzoek, justitie en een beetje bij, bij de administratie, bij, het, zeg maar, bij de bureaucratie. Mm -hmm. En dan meer geld aan de landbouw zou geven. Daar hoopt hij dat. Frankrijk en Italië weer mee te paaien. Maar ja, ik denk dat dat onaanvaardbaar is voor Duitsland, onaanvaardbaar voor Nederland en zeker voor Engeland. Dan heb je nog Finland en nog een paar, dus dat krijgt hij er niet. En wat van. als het er niet uitkomen? Nou ja, dat is een mooie boel. Uh, ja. <laughs> ja. Dan, uh, Europa kijk, opnieuw machteloos. Europa opnieuw machteloos. Je moet het een beetje relativeren. De Amerikanen hè, die zitten voor die begrotingsklif. Daar is het probleem eigenlijk nog veel groter. Want Europa heeft nog wat meer tijd. Maar uh, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk als je zo afgaat. Midden in een crisis en niet in slaap. Maar wat komen. gebeurt er dan? Een begrotingsbeleid in vaststellen. Nou ja dan gaat ten eerste gaat gewoon de begroting door op de oude voet. Dus op het niveau van 2013. Dat is voor de landen die willen bezuinigen dus heel zuur. Want dan zouden de uitgaven gewoon blijven stijgen. Voor Nederland is het ook heel zuur. Want wij zouden die teruggave van 1 miljard euro... die we in het huidige pakket krijgen, zouden we in 2014 verliezen. Die ook als die begroting uit. gewoon op de oude voet doorgaat? Ja, dan zijn we niet want kwijt, dat is een want is, oude afspraak. Die is per periode geregeld. Okay. Alleen de Britten hebben hem voor eeuwen geregeld. Hè, dat heeft uh, Mrs. Thatcher ooit gedaan. Die teruggave. Van hier tot aan ja, de Maar daar willen ze ook ook op korte, toch? Ja, dan willen andere, ja, de Fransen bijvoorbeeld betalen daar veel aan bij... die zeggen, nou, dat is helemaal niet meer nodig. Nee. Um, dus... Ja, dat geeft dus al die ruzies tussen die landen. Maar Nederland zou dat geld kwijt zijn... en zou dus misschien ook dat geld voor onderwijs, onderzoek... en zo men graag hier wil hebben, ook kwijt zijn. Nee, er wordt ook gezegd, naar, dat is allemaal niet zo erg... want dan uh, wordt er gewoon een volgende top gepland en dan komen ze ja, alsnog... Dat, ik, dat zegt Merkel eigenlijk en je hoort het van anderen ook. Rutte zelf heeft ook iets gezegd van het wordt nog heel moeilijk... en we zijn er niet. Hij zegt trouwens ook dat hij een pistool in zijn zak heeft. Ja. Dat lijkt me vrij link met de bewaking, maar goed... Ja. Um, dan zullen ze of later in december of waarschijnlijk begin volgend jaar... zullen ze alsnog een top uh, beleggen. En dan denk ik dat men toch wel meer zal moeten bewegen... in de richting van de bezuinigers. In de richting van degenen die willen korten. Dat er, Want, er toch minder geld ja. Uh, ja. naar ja. Europa die, die gaat. Die zijn degenen die het het langste kunnen volhouden... en uiteindelijk kunnen zeggen, jullie krijgen ons pas mee... als er echt uh, ingehakt wordt. Als er uh, tijdens deze uitzending nog nieuws is... dan uh, zullen we u dat laten weten. Tot voor dit moment, dank Roel Jansen. We gaan zo met Joubert Rams verder over de cultuur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 So I'd love to love your baby, baby, baby, baby. we shared that why not at home? But all he said was maybe, maybe, maybe, maybe. Nowhere in the world the same kind. Been waiting on this chance. A long time turn me upside down Oh, you stole my mind I'll be in the seventh grade I'll be in the seventh grade Let me out, let me in I'd love to love you, baby Love you, baby Let me out, let me in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 Ander Soldaat en Maurits Westrik. Vind je het mooi? Uh, wil je er meer van horen? Mail ons dan naar vrijdagmiddaglive@avo.nl uh, of laat een berichtje achter op de Facebookpagina. facebook.com slash vrijdagmiddaglive, Want dan kun je namelijk kaartjes winnen... voor de middagshow van Anders Soldaat in Paradiso... op 30 december. Yeah, yeah, yeah. De gastrecent van deze week... Yeah, yeah, yeah. is politiek politiektekenaar Joep Drams. Yeah. Welkom nogmaals Joep, uh, bekend natuurlijk van je uh, cartoons in de groene, uh, nieuwsuur en parool niet meer. Hè? Parool niet meer, al uh, drie jaar niet meer. Al drie jaar niet meer, waarom ben je toen eigenlijk daarmee gestopt? Nou uh, aanvankelijk een jaar daarvoor uh, of twee jaar daarvoor uh, wilde de hoofdredacteur dat ik ermee ophield en de lezers niet, dus dan ben ik een tijdje gebleven. Ja. Maar ja, dan is het vertrouwen toch een beetje weg. Een beetje weg, weg werkt niet lekker dan meer. werkt het niet lekker meer, dus nee. daar ben ik mee ophouden. En nu dus vooral De Groene en, en, en, de groene en, nieuwsuur... en nieuwsuur? de site, animaties. Okay. En dan voor de GPD, zolang het nog duurt, dat is nog één maand geloof ik. Oké, okay. Roel wat is de, de laatste culturele uitspatting waar je aan hebt bezondigd? Nou, ik ben bezig een eigen boek te schrijven. Dat is een, <laughs> een drukke culturele ja, uitspatting. Ja. Maar dat betekent dat je aan een actieve culturele beleving niet zo vreselijk veel nee. doet. Nee. Maar je was wel een boek aan het lezen, zeg. Ja, je? ik ben een boek aan het lezen. Dat uh, is geschreven door Larry Flint. Het is die Amerikaanse porno-koning uh, heeft ook Een prachtige film wel. ook gemaakt. Ja, is, ja, overgemaakt ja, is, ja, en die heeft een boek geschreven... One Nation Under Sex. En dat gaat over het seksleven van Amerikaanse presidenten. Vanaf zeg maar oh. 1800 tot, uh, tot nu. En ik ben gevorderd tot Roosevelt. En het is... Uh, is het een dik boek? Ja, het is een redelijk dik boek. En het is vreselijk geestig, erg leuk en verrassend ook. Verbazingwekkend. Wat, wat verrast je het meest tot nu toe? Nou ja, dat er veel meer seks in het Witte Huis plaatsvindt... dan je zou denken. En buiten het Witte Huis trouwens ook. Nou ja, het was van een aantal wel al redelijk bekend. Ja, maar, ja goed, precies. De en de de Kennedys, dat weten we wel een ja. beetje. Maar dat is Franklin Roosevelt bijvoorbeeld. Die ook. De, de held van de New Deal en de Tweede Wereldoorlog en zo. Die, die had dus eigenlijk de ene minnares na de andere. En zijn vrouw had, uh, nou eigenlijk wel zeker, een aantal lesbische relaties. En dat is Hij toch kan. een beetje de heldin van is de Amerikaanse vrouwenemancipatie... en sociale gelijkheid en gelijkberechtiging. En, uh, en de held van Europa, Obama... Die staat er niet in en zo oh. ben ik ook nog niet. Nee, de volgende, denk ik, wordt Kennedy. Dat wordt ook natuurlijk heel erg leuk om te lezen. Oké, okay. we gaan naar de, naar de recensies. Joep Bertrams, uh, uh, Das Rijnko, de opera van Wagner... en de film Alles is Familie. Zullen we met de opera beginnen? Is heel goed. Hoe was hij? Nou, uh, indrukwekkend. Kijk, Wagner, dan roep je al meteen, heb je even... want dat is natuurlijk een heel controversieel figuur... <laughs> He, een, een, een vurig nationalist en een, een, ook niet bang om antisemitische uitspraken te doen. En uh, tot overmaat van Ramp was Hitler een grote liefhebber van hem. Dus dat maakt het onbevangen genieten een stuk ingewikkelder. Ja, speelt dat voor jou een rol? Nou ja, je hebt toch altijd iets ongemakkelijks daarbij. Ik, bedoel, ik vind het prachtig, hoor, dat gaat er niet om, maar, maar het, het, het, het blijft... Uh, dat... Het speelt steeds door je achterhoofd, maar die muziek is dan weer zo grandioos. Ja, het is, is onderdeel van uh, De Ring des Nibelungen. Het, ja. is een, het totaal kunstwerk moest het zijn, vier ja. delen. Ja. Dit is het eerste deel, Dit is het hè? Het eerste, zeg maar, de ouverture tot het geheel. Hè. Dit is één uh, avond en drie dagen. dus is een totaal, geloof ik, 17 uur opera. Dus dat, dat is nogal een, een, een, een end. En, hoe was het? En, ja, ik vond het uh, geweldig. Uh, het is... Uh, Kijk, al die chores, uh, dat verhaal, dat, dat, dat gaat eigenlijk uh, over de chores van een gedegenereerde godenwereld. Die kun je eigenlijk plat over een, een uh, Penose verhaal houden. Uh. Leggen. Met je Tolkien achter verhalen. Van nou, ring verwerven. Ja, en... Het gaat toch voornamelijk over afrekeningen en, en, en, en, en, en uh, dat soort zaken. Dat gebeurt in de lopende band en afspraken die niet nagekomen worden. En heel het, actueel dus. Dus de Tolkien is nog, vind ik, een, een verheven bij, okay. bij, bij de bijna penozerachtige bij <lacht> uh, mentaliteit die onder die goden heerst. Maar tot zover dat slechte nieuws, want uh, dat verhaal vind ik eigenlijk niet eens zo belangrijk. Wat je te zien en te horen krijgt, dat is gewoon weergeloos. He, dat, dat samengaan van beeld en muziek... He, en, dat, en dat maakt opera toch altijd wel heel bijzonder... dat, dat is het hier helemaal. Op wat voor manier? Want er zit een waanzinnig decor? is er? Hè? Nou ja, op de eerste plaats de muziek van Wagner zelf. He, ja. Dat wordt, die Hartmoed Heen en zijn Nederlands Filamoise Orkest... geweldig gedaan. Alleen al... Die onverwacht mooie tuba's. Als je ooit een keer wil horen hoe mooi tuba's kunnen klinken... Moet je dan moet je hier naartoe gaan. Jij bent een opera liefhebber, neem ik aan. Ja. Ja. ja, omdat ik, ik hou van beeld en ik hou van muziek... en dan kom je als gewoon ja. bij opera nou ja, uit. Of musical van Joop van den die doen het ook. Ja, dat is toch weer uh, anders. anders. Maar uh, ik moet je eerlijk zeggen... dat ik uh, nog nooit een, een musical van Joop okay. van den gezien heb. Maar dit is dus muzikaal heel mooi en, en, en, en, en visueel. De en visueel. Dat decor is natuurlijk ook fenomenaal. De triangle dat gaat al, al over de Rijn, dat begrijp je natuurlijk wel. En die wordt dan uitgebeeld door een, zeg maar een glazen vloer... Die uh, in verschillende standen gezet kan worden. En met name in. in, in de, die eerste. de eerste bedrijf is dat prachtig. Dan zie je dus die. die. die. die uh die rijndochters, die bewegen, die glijden over dat glas... en dan lijkt het alsof ze zwemmen. Mm. Het is zo groot, geloof ik, dat het bijna in geen enkel ander theater... Nee, geplaatst kan worden. Nee, dat zou best kunnen. Ja. En, en dan, dan heb je zo'n zo, zo dwerg die alder richt in een, een heel vervelende vent. Maar die probeert dan die, die, die meisjes te verleiden. En dat lukt natuurlijk, want die glijdt eraf. Weg. Maar ja. dat is er zo mooi gedaan. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar die mensen, die moeten er ook nog bij zingen. Mm. Voordat we er niet naartoe komen, eerst even naar de film ook. Alles is familie. Ja. Heel iets anders. Het is de opvolger van Alles is Liefde. Dat was echt ja. een tophit. Heb je die ook gezien? Die heb ik niet gezien. Nee, niet want gezien? Ik moet eerlijk zeggen, ik kom zelden in de bioscoop... en toen ik gisteren naar buiten ging, dacht ik van... ik moet het toch vaker doen. Oh. Ik, vond, ik, ik vond het wel. Het is een feel-good-movie. En ja, daar hou ik wel van. Ja. He, want Ik hou ook ontzettend van kinderfilms. Want uh, dat is de, de feel-good-movie in optimale vorm. Het de, de scenario Kim van Kooten. Ja, de Kim van Coten, ja. En, en het is een geweldig scenario. Want dat klopt allemaal heel goed. En, Vertel even ja. kort het verhaal als het kan... Nee, dat, dat moet dat je zien. Ik, okay. Want waar het eigenlijk om gaat, is, is uh, uh, het, het, gewoon het familiale misverstand. Hè? Het gaat goed, zolang het goed lijkt te gaan. En dat lijken is natuurlijk heel belangrijk, want dat is niet altijd Het gaat gewoon. natuurlijk niet goed. Nee, maar wat ik het goede eraan vond, is bijvoorbeeld... Ik kende van die spelers eigenlijk alleen maar, uh, hoe heet die... Uh, Martine Bijl? Nee, Deglag oh. en... en, en uh, uh, uh, uh, Carice, van Houten. Carice van Houten. En die kende ik alleen maar van de wereld eruit door. Nou ja, <laughs> dat, dat er zitten zit nogal wat BN's in. Dat <laughs> zegt wel iets over jouw kijkgedrag. Maar, maar die, die, die, die, die kan wel spelen, zeg. Bedoel, dat, dat, dat is echt... Ze heeft ja. een hoofdrol en, uh, eigenlijk. En normaal verwacht je van een hoofdrol... die staat dus in het centrum van het van hele spel. En is de ster. Maar zij is het als het ware een, een, een gewoon hele mooie lijst binnen al die anderen ontzettend veel mooie ruimte krijgen om te spelen. En okay. dat ligt natuurlijk ook aan het scenario dat geweldig is. Zit er een, wat is het, het moraal van het verhaal? Of? Alles komt toch altijd min of meer goed. Oh. He, en en, en één, ging, ding, is... één ja. ding moet ik toch nog zeggen... want ja. er zit één geweldige scène binnen met Martine Bijl... in een korte remake van La Dolce Vita. En dat is, dat is zo'n mooie treurigheid. Dat is echt heel leuk. Oké, okay, ik, ik, ik, word, ik word er ja, nieuwsgierig ik wou, van, Roel nou Jan, Ja, ik word er heel nieuwsgierig van. Waar zou jij vond. voor kiezen? Um, voor de opera of de film? Nou, ik denk de opera vanwege het goud, dat, dat, want daar dat schrijf ik jou op het ogenblik over. Ah. Maar ik denk dat ze die film, alles, alles is familie, moeten laten zien in Brussel. Dat lijkt me heel nuttig voor die mensen, ja. In Brussel, ja, dat is toch, het enige is, dan komen er wel, uh, ik wil niet zeggen lijken uit de kast... maar wel verrassende ontdekkingen. Ja, dat dat ongeveer hetzelfde als het op, van de Amerikaanse uh, presidenten. <laughs> de opera Das Reinkold, die is nog tot eind november te zien in het muziektheater. Vervolgens zal het vanaf april 2013 weer van start gaan. En de film Alles is familie deze week in première gegaan... is te zien in alle Nederlandse bioscopen. Jobert Hams dank voor het delen van je enthousiasme. Roel Jansen, ook dank. Nu eerst... Ja, dames en heren, weer gonst het van de geruchten over buitenaards leven. De robot Curiosity sinds augustus op Mars... zou op de Rode Planeet een wereldschokkende ontdekking... voor in de geschiedenisboeken hebben gedaan. Is er leven op Mars? In de studio mevrouw Taats van Amerongen uit Wassenaar. Mevrouw Taats van Amerongen, welkom. Oh, zeg maar Thea, hoor. Ja, Thea, jij hebt hier een mening over. Ja, natuurlijk. Er is leven op Mars, daar heb ik het bewijs van. Oh ja, H hoezo? Nou, ik heb er twee in huis... Hoe bedoelt u? Marsmannetjes, levend, twee, He? bij mij in huis. Ik vond ze een week geleden tijdens het snoeien in de tuin. Hè? Nee, dat geloof ik niet. Nou, dan zal ik het u laten zien. Even de bench open doen, hoor. De bench? Ja. Een hondenbench? Ja, daar passen ze net in. Hé? Kom maar maar uit, hoor. Die meneer doet geen kwaad. Aangenaam, <middels> Donald. Welkom. En, en u bent? Nummer twee. Jullie hebben geen namen? Nee. Nee, ongelooflijk zeg. Luisteraars, dit zijn echt twee marsmannetjes die hier voor me zitten. Een mannetje en een vrouwtje. Enig ik. zijn ze. Ik vind ze zo beeldig. <laughs> Hoe vindt u het hier? Heel vervelend. En het is zo leuk dat het een paardje is. hè? Ik heb ze nog niks zien doen. maar nou, je hebt kans dat ik er binnenkort drie heb. <laughs> ja. Hoe bent u hier zo verzeild geraakt? Wij zijn hier per ongeluk terechtgekomen. Maar wij vinden het hier niet leuk. Mm. Dus als jullie soort nu allemaal binnenkort naar Mars komt, zou dat wel heel onaangenaam zijn. Wat praten ze enig? He? Eigenlijk net zoals in die science-fiction films. Dat klinkt zo vertrouwd, nietwaar? Ja, dat vind ik ook nogal opmerkelijk. Wij praten normaal anders. Maar wij hebben ons zoveel mogelijk aangepast... omdat mensen verwachten dat wij zo praten. En wij willen ze niet teleurstellen. Anders laten ze ons helemaal niet meer gaan. Ach, ze, zijn ze niet snoezig? Ik vind het zo gezellig dat ze er zijn. Ja, maar waarom heeft u ze in godsnaam opgesloten? Nou, ik ben heel zuinig op ze, want ze zijn bijzonder zeldzaam. En anders ben je ze zo kwijt, hè? Maar vanwege tegen dat bericht over die ontdekking op Mars... wilde ik ze toch even hier laten zien. Wij willen zo gauw mogelijk weer terug. Want wij zijn bang dat ze ons wangslijmvlies gaan afnemen voor DNA. En dat is voor een Marsman heel pijnlijk. En ook slecht voor onze privacy. Nou, dan doe, jullie, doe ik jullie vast wel even terug in de bench, hè? Dan zijn jullie veilig. Ja. Me mevrouw Taatsen aanmerongen, is het nou niet beter om ze gewoon vrij te laten? U kunt toch geen mensen zomaar gevangen houden? Mensen? Dit zijn geen mensen. Dit zijn wezens. Ik mag toch ook een hond houden? Hè, die vindt het trouwens helemaal niks, hoor. Mijn Bouvier. als die ze ziet, begint ze al te grommen en te blaffen. Maar dat heeft ze ook altijd met zwarte mensen. Heel gênant. Ja. En, en hun ruimtevoertuig, dat ziet er zeker wel fantastisch uit. Waar heeft u dat? In de tuin? Oh, dat heb ik aan mijn buurman gegeven, die man. Ja. Hij is gek op knutselen. Hij heeft hem al helemaal uit elkaar. Oh, wat verschrikkelijk. Dan kunnen we niet weg. Nou, jullie gaan ook niet weg. Ik vind het veel te gezellig dat jullie er zijn. Nou, kom in de bench, fort. Loop naar de maan. Ik ga er niet in. Niet zo brutaal, zeg? Mevrouw Taats van Aandrong, hè? Ja, wat zegt u? Kom op, we gaan. Oké, okay, Wat doet u nou de hele dag met ze in huis? Hoe gedragen ze zich? Dat lijkt mij wel interessant om dat te volgen. Uh, ja, ze eten, ze drinken, hmm. af en toe kijken ze tv... Hè? ze roken ook graag een sigaartje of een sigaretje. Ja, en dan doen ze... Hé, ze zijn weg! God, waar zijn ze nou? Mijn mannetjes? Ik ben mijn marsmannetjes kwijt. Wat verschrikkelijk. Ja, ga, gaat u er nou maar niet achteraan. Het lijkt me beter om ze hun vrijheid te geven, hè? Hun vrijheid te geven? Nou zeg, wat denkt u wel niet? Ik eis smarte geld. U heeft mij afgeleid. Het nou. was boze opzet. Nee. Nou, hier zult u nog meer van horen. Ik stel de afro aansprakelijk. Schandalig! Ja, dank voor uw komst, hoor. U hoort toch van mij? Bas Hoeflaak, Sanne Wallis de Vries, Pieter Bouwman en Marian Luif. Het NOS Journaal nu, Lieselotte Thomas. Radio 1, het NOS Journaal. De rechtbank in Utrecht heeft de oudrechters Kalpfleisch en Westenberg vrijgesproken van Mijn Aid. De twee werden beschuldigd van Mijn Aid in een getuigenverhoor in de Chipsholzaak, waarin het gaat over de aankoop van bouwgrond bij Schiphol. De twee ontkenden tijdens een getuigenverhoor dat ze bevriend waren. Het OM beschouwde dat als een leugen. In Egypte hebben tegenstanders van president Morsi kantoren van de moslimbroederschap aangevallen. In drie steden aan het Suezkanaal zijn panden van Morsi's partij in brand gestoken, zegt de Egyptische Staatstelevisie. Oppositiepartijen hadden opgeroepen tot massademonstraties tegen Morsi. Ze zijn woedend dat de president meer macht naar zich toetrekt.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 aneb Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. staat 3 kilometer file bij Bokstol. A7 Hoorn richting Zaandam. Bij knopend Zaandam 4 kilometer. Er stond daar een kapotte vrachtwagen. Maar de rijbaan is weer vrij. En de A44 richting Den Haag. Bij Wassenaar 3 kilometer. Dat komt er een ongeluk. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Nou, goedemiddag. Welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ze is een topadvocaat die niet van glamour houdt. Ze zit nog liever op een fiets dan in een Ferrari. In Meid borrels en partijen, noemt ze het nog altijd sociaal advocaat. Maar werd vooral bekend met het verdedigen van zware criminelen. Mijn gast van vandaag, Benedikt de Fiek, welkom. Dag. Vervelend dat imago van advocaat voor de onderwereld? Um, het imago... In het algemeen? Ja, nou ja, maar met name als staat, advocaat van de onderwereld? Nee, dat is helemaal niet. Is niet. Mijn werk. Integendeel, ik nee, <laughs> kan juist werf van het werk. Nee. nee, maar ik zou niet weten waarom. Ik bedoel, de, de een die maakt geweldige uh, broodjes, en de ander die, is, uh, die bekwaamt zich in het verdedigen van. Uh, Ze waren van... criminelen? Ja. Ja. ja, en dat doet u. Ja. Wij van de media ook zijn natuurlijk vooral in die zaken geïnteresseerd. Iemand als Peter Erdevries voorop. Toch vindt hij het niet terecht dat u dat imago heeft. Peter is uh, in mijn ogen niet een, een typische onderwereldadvocaat. Want ik weet van heel dichtbij dat ze ook uh, slachtoffers en nabestaanden in strafzaken bijstaat. Uh, ik trek bijvoorbeeld zelf met haar op in de zaak van Nicky Verstappen, een jongetje in Limburg dat vermoord is. En Benedikt die staat uh, de ouders van, uh, van Nikki bij. En ik zie dat ze dat met evenveel passie en bevlogenheid doet. als in andere strafzaken. En dat waardeer ik heel erg in haar. Petra Erde Vries, net zoveel passie voor Dino Zurel, de drugsdealer. als voor de nabestaanden van Nikki Verstappen. Nou ja, als je je werk doet, doe je dat met hart en ziel. En een, um, ja, als, ik, als ik ja zeg. Tegen het bijstaan van iemand, dan maakt het mij niet uit. Of het een. Uh, een iemand die verdacht wordt van een, uh, van een drugsfeit. Of. Het maakt gewoon niet uit. Uh, het, het kiezen voor een bepaalde cliënt. is het kiezen voor het verdedigen. voor 100% van die betreffende persoon. En die, die zaak ja. Niki Verstappen. dat was toen. De tijd het 11-jarige jongetje wat Ja, het is een afschuwelijk dramatische zaak. die nog steeds niet opgelost Precies. is. En die. Uh, die ouders, die maak je al jaren mee. En je, ja, dat, dat leed van die ouders is uh, verschrikkelijk. Er is gewoon geen geen verdachte ooit aangehouden. En die mensen hopen zo ontzettend... dat ze weten wat er met hun kind is gebeurd. Ook geen en... enkel zicht op dat daar ooit nog... Ja, er is, er is een spoor. Maar als we het over sporen hebben... bijvoorbeeld in die zaak van Marianne Vaatstra... dat was een heel sterk spoor. Een DNA-spoor. Ja, in de zaak van Nicky Verstappen is ook een spoor. Maar dat is veel minder sterk. Geen DNA-spoor? Uh, wel? wel, ja, een gemengd spoor. Dus dat kan ook nog eventueel... Um, zou dat bij verfijning van de technieken misschien... Uh, nog herleidbaar kunnen zijn. En dan misschien maar, ook zo'n verwantschapsonderzoek? Ja, als, als, zo'n ja, zo verwantschapsonderzoek is alleen maar zinvol als het... NFI bepaalt het Forensisch Instituut. Uh, Instituut bepaalt uh, dat er voldoende materiaal is en dat het materiaal voldoende sterk is. Stel dat geval... die techniek zover zou gaan? Ja, als we... de techniek uh, verbeterd wordt uh, in de toekomst en uh, het weinige materiaal dat ze hebben, als ze dat dan daar ook voor willen gebruiken, dan zou dat in theorie, en dat hopen we natuurlijk uh, enorm, dat, dat dat in de toekomst dan mogelijk is. We gaan zo doorpraten over onder andere het zero-toleransbeleid... van deze regering, over Badahari. Maar is een lied dat Susanne Matthijsen over u schreef... nadat ze googelde op uw naam? Eén, twee, drie... Fieke, fikke, fikke Benedikt, oh. Benedikt de Fiek, yeah. Benedikt Vrijdag, oh. ah. ah. de vrijdagmiddag aan. ah, dat Fiek, ze chique, luister, dochter Benedikt oh. Fiek groeide Benedict op in het Limburgse fiek. heuvelland, yeah. met wapperend Benedict. haar, zat ze op haar oh. paard, zorgeloos niks Benedict. aan de hand, dus daagde ze haar Benedict. zusjes uit, hey, doe eens iets oh. stouts, bij Benedict straf, Benedict dit Benedikt ze een praatje, ja, ze verdedigden benedict, met verven, ze zaten echt niet fout. Oh, zo kreeg Benedict met zes jaar al de bijnaam advocaatje. Joh, joh, joh, joh. Benedict, oh, zo kreeg Benedict, benedict met zes de jaar al de bijnaam advocaatje. Ja, en die studierechten lacht daarom in de leider verwachting. Luister. Oh, het ben duurt niet lang voordat dat fied, Daarna de top bereikt. Oh, voor ben het eerst in het nieuws. Met de balpenmoord. Ja, de allerzwaarste jongens doen beroep op haar praktijk. Oh, ook wel liefkozend genoemd. Het liquidatiekantoor. Ben ben is niet van het grote geld of van de dure spullen. Oh, Benedikt ben is van het type poetsen en niet lullen. Ja, werkt zich uit de naad. Maar zelden in het weekend. Naast topadvocaat is het tenslotte ook een mens. Na een dag vol doodslag. En moord kan ze heerlijk chillen. Door met verstand tot nul een zak met aardappels te schillen. Of lekker met haar vrouw een kits lang uit op de bank. Regelmaat en rust zijn van haar van groot belang. Zo kan ze haar innerfiek bewaren voor haar die vak. Strijdlustig als ze is, winst zaken met gemak. Benedikt doet haar best zoals zij die wil doen. En als iemand haar iets opdringt, dan zegt Benedikt, Fik you, yeah! Fig you, en fik you too, yeah. yeah. F*** media hype respect uh. for privacy. Voor haar en van die van haar cliënten, please. Yeah. <laughs> waarheid Benedict. en vrijheid zijn van grote importantie. Uh. Badder mag zich prijzen met zo'n dijk als Benedikt Oud. Benedikt, f***, Benedikt, f*** Oud. Benedict f***, Benedikt, f***, f*** Oud. La f*** zijn shit, ah, Benedikt Susanne Mathijsen, Vera K, Milou van Bodegraven. Over mijn gast, Benedict Fiek. Ik vraag dan altijd, klopt het ook allemaal? Ja, ik vind het ontzettend creatief, heel erg leuk. Maar ook juist qua feiten? Uh, er zit veel in waarin ik me herken. Tof ja, wel. zeker. zeker. Oh, op je ja. zesde advocaatje spelen? Ja, kennelijk. Dat, uh, daar memoreerde mijn uh, zussen mij. Uh, of die wisten dat. Uh, U was dat en zelf en vergeten? Om, uh, ja, natuurlijk. Uh, geen idee. Nou ja, zes, ja, zes ja, dan Wil ja. je? Nee, ik geloof dat uw oom uh, mij dat in herinnering bracht. Ja, maar ik wist het zelf absoluut niet. En u wint niet. zaken met gemak? Nou, met gemak is uh, Was een totaal waar? misverstand. Nee, dat is echt niet met gemak. Zo met, lijkt uh, het. Met ploeteren en uh, hard heel hard werken en veel nadenken, vooral. Een van die ja. zaken, u uh, verdedigt kickboxer Barahari, die vastzit op verdenking van acht geweldzaken, waaronder zware mishandeling van zakenman Koen Evering in de Amsterdam Arena. Uh, u vindt dat hij de uitspraak in die zaak... eigenlijk in vrijheid zou moeten kunnen afwachten, hè? Ja, dat uh, had ik uh, enorm beoogd en dat ja. was me ook gelukt. Ja, helaas. En hij was uh, ook even in vrijheid en hij zit nu helaas uh, weer even vast. Hij hield zich niet ja. aan de afspraak. Hij mocht onder andere niet met getuigen praten. Uh, zijn spieren smelten in de gevangenis, las ik. Is ah, dat dat is ook zo. Ik heb wel kunnen constateren dat uh, door het niet trainen... en door het uh, niet uh, voldoende het eten uh, tot zich nemen... wat je als uh, groot sportman uh, nodig hebt... dat je dan uh, toch wel ziender ogen afvalt. Hij is die omschrijving staat... van nu, zijn spieren smelt? Ja. Plastisch? Ja, nou ja. Ik maar ja, heb ja, niet, het niet, niet juist, toch? Ja. Niet echt? Onge ongeveer juist. Hij kan toch trainen Zij in de gevangenis? Nee, nauwelijks. Nee, dan zit je toch in een hele kleine cel. Hij heeft 24 en, uh, uur de dag de tijd. Ja, in principe hebben we natuurlijk wel 24 uur de dag om uh, je op te drukken. Maar ja. dat is niet het trainen wat hij nodig heeft. Oh. Nee. Nee, ja, ik ben nee. geen kickbokser. Nee, ik ook niet. Wat, wat nee. heeft hij te verliezen met de veroordeling? Veel. Op zich. Um, hij heeft natuurlijk wel een, um, uh, erkend wat hij heeft gedaan. Maar um, uh, ja, het is altijd zo dat als je um, in de gewone mensenwereld een uh, carrière hebt... en je wordt dan uh, in een strafzaak uh, betrokken door het Openbaar Ministerie... dan heb je uh, status uh, te verliezen, je hebt uh, prestige te verliezen. Je hebt, uh... Zijn carrière ja. als kickboxer is dan over? Nee, nee zeker, dat zeker niet. Dat, uh, dat verwacht ik niet. Maar hij heeft wel uh, hij, veel te verliezen, zegt u? Hij heeft, hij heeft sowieso veel te verliezen, uh, uh, omdat het hem ook persoonlijk raakt. Uh, dit was uh, nou niet echt wat hij zich voorgesteld had... Uh, op zijn 28e uh, om, in de, jaar, om in de gevangenis te zitten. En daarom en, loog hij ook in eerste instantie, dat hij het niet gedaan had. Het is te simpel, wat u zegt. Hij heeft een keuze gemaakt om niet in de pers... Uh, met het uh, brede publiek te delen. Hij zei toch uh, eerst, ik heb, ik heb het helemaal heeft, niet gedaan. Hij heeft inderdaad een interview gegeven... maar het is, er is volgens mij geen enkele regel die gebiedt... dat je aan de Telegraaf uh, de waarheid zou moeten vertellen. Of, of, ja, ik weet nee, niet of u dat gelooft Ik geloof niet is. dat het in een wetboek nee. staat. Nee. Nee, maar het is natuurlijk niet nee, handig. Zijn, nee, maar er zitten andere overwegingen Het maakt je niet af. geloofwaardig als nee, je dan het, daarna het, ineens moet nee, zeggen... Maar, zo mag zo mag ik ja, het goed u om eens ook heel eventjes natuurlijk. dat ik het even uitleg? Kijk, um, het, uh, het kan zo zijn dat er redenen zijn om uh, totaal in paniek te schieten... bij het idee wat, de, wat een mediaproces met je doet... En als je geconfronteerd wordt met een bepaalde beschuldiging... en als die beschuldiging eh, nog geen handen en voeten heeft... dan kun je in het licht... en die afwegingen die zijn achteraf on zeer ongelukkig gebleken, dat klopt... maar dan kun je in het licht van wat je te wachten staat in de pers tot bepaalde beslissingen. Uit angst daarvoor heeft Uit hij toen... Uit angst voor een extreme media-hype... Ja. heeft hij uh, een ongelukkig interview gegeven. Mm. Hij heeft en, dat dat betekent, ja. en dat betekent niet per definitie dat je een leugenaar bent... maar dat betekent mm. wel per definitie dat je een onhandige keuze hebt gemaakt. Zo zou je het uh, als advocaat dan in ieder geval formuleren. U doet dat ook. Uh, uh, de, hij heeft later gezegd, ik heb wel een klap gegeven. Eentje maar, hè? Hij heeft een klap gegeven, dat klopt. Ja, ja. In, in zijn ja. gezicht... Hij heeft een, kl een klap. Ja. ja, dat klopt. Nou ja, dat moet dan nog een hele harde klap geweest zijn. Want, want die Evering zei, ik, heb, uh, ik kan me één klap herinneren... en toen lag ik nog oud op de grond. Nou, als ik, ik, ik zou u, als het proces nu nog niet was begonnen... uitgenodigd hebben om naar mijn pleidooi te komen luisteren. Want? Omdat ik gedurende een paar uur... in ieder geval alle nuances op een rijtje heb gezet... en het geen recht doet aan de inhoud van de zaak... om nu in drie zinnetjes aan u duidelijk te maken hoe de zaak werkelijk is. ja, maar daar probeer ik het overzicht te ik houden. Wil, en ik wil, um, ik wil benadrukken dat uh, bijvoorbeeld um, de tapgesprekken van de aangever... in de zaak van, van meneer Everink... dat die tapgesprekken een heel ander licht werpen nee. op de zaak. En dat ja, u daarin... heeft daar dingen uit laten horen. Onder andere dat die Everink zegt, ik kreeg één klap... Nee, ik viel en ik nee. weet niet meer wie die klap was. Nee, dan, dan heeft, u, dan, dan heeft u, u huiswerk op dat gebied okay, niet helemaal goed want gedaan. Want hoe zat het wel dan? Um, hij, uh, hij is de wc uitgegaan. Hij is toen knock-out gegaan. En hij heeft toen achteraf, blijkt, zo blijkt uit die tapgesprekken... proberen te reconstrueren wat er gebeurd is. Hij heeft zelf aangegeven door drie of vier mensen uh, belaagd te zijn. En hij weet, althans in de en dat zijn de intieme gesprekken die hij heeft gevoerd... zegt hij niet weten ja. uh, door wie hij maar ja, is Maar Mijn punt is meer, als die hij ja. maar één klap gegeven heeft... dan is het dus of de eerste klap geweest waardoor hij knock-out raakte... en dat is dan toch wel een hele zware mishandeling. Ja, maar dat zijn conclusies of, die u trekt. Nou ja, ja daarom, daarom ja. leg ik ze ook aan u voor. Nee, dat snap ik. Of het is een ja, klap ja. als hij al op de grond ligt. En dan is het helemaal erg ja, laf. Ja, nee, maar de... Um, uh, de conclusie die u verbindt aan het knock-out gaan van mm -hmm. deze man... Die, die, kunnen juist. die kunnen verbonden worden aan een van de drie of vier betrokkenen. En die hoeven nou, als het een ander was, dan heeft die badr -Hari hem dus gesla geslagen... toen hij al knock-out was. Nee, nee. Um, hij heeft gezegd dat hij hem een klap heeft gegeven... en er ja. zijn andere mensen die hij niet kende, waar hij geen relatie mee had... die zijn daar overheen gegaan. Wat daar dan precies is gebeurd... Ja, dus of gebeurd. hij gaf die eerste klap, ja. Ja. waardoor die knock out ging, ja. nogmaals... Nee, maar het kan, en dat het... is zware mishandeling, of hij deed pas nadat hij knockout out heeft, was... Hij heeft, hij heeft erkend dat hij een klap heeft gegeven. En, ja. um, het, en dat was dus niet en, de eerste, dus heeft hij hem geslagen toen hij op de ja, grond lag? Ja, hij probeert mij nu de eerste, de tweede, de derde en de vierde uh, te ontlokken. Maar daar dat gaat het niet lukken. Gaat niet lukken nee. Goed, ik ben heel nee. benieuwd hoe het, hoe het ja. verder gaat. U ja. vindt dat hij al veroordeeld is, in de media, uw cliënt? Nou, ik vind dat in de media uh, buitengewoon uh, ruimhartig... Um, uh, veel zijn kant op is geschoven, ja, dat klopt. Ruimhartig, u zegt het netjes, zoals alles natuurlijk, altijd. Mm. Uh, uh, de, te veel dus? Ja, absoluut te veel. Zoals? Nou, zoals wat u nu zelf ook probeerde concluderenderwijs in de zaak te brengen. Ik leg het u voor, u krijgt ja, de gelegenheid ja. om erop te nee, reageren. Zeker, zeker. Um, dat een, een, een aantal mensen beticht wordt van het uh, plegen van een mishandeling. En dat omdat cliënt als uh, enig bekende Nederlander in deze zaak genoemd wordt... het wel heel erg zo is geweest dat alles zijn kant opgeschoten ja, nou ja, is. Die... En hij heeft zijn aandeel erkend, daar heeft hij ook... Um, dat betreurt hij ook mm -hmm. oprecht. Maar en, als je bekend uh, kickbokser bent... Maar hij wil, hij wil niet opdraaien voor het geweld gepleegd door anderen. Ja, nee, dat, ja, is, dat, dat, dat is logisch. Dat begrijp ik. Nou, dat, dat zou dat ik ook niet willen. Nee. Uh, hij is bekend kickbokser. Uh, ja. Hij wordt, naar onderzoek van journalisten... Uh, blijkt vaker in verband gebracht met geweld. Perol zegt bijvoorbeeld te weten dat hij ooit 5000 euro zwijggeld aan een portier betaalde die hij mishandeld zou dat hebben. Zegt het, dat zegt het zeggen ze op basis ja. van eigen ja. onderzoek. Ja. Ja, dat is journalistiek werk, toch? Nee, zeker. Dat mogen zij ook zeggen. Daar maak ik ook geen enkel probleem van. Oké. Okay. Zij mogen dat zeggen. U wil ja. hem graag laten ondersteunen door een, een, een, een cordon van vrienden. Ja, om, ja, dat klopt. Waar Evert goed zo ook, ook in zit, hoofdredacteur van Privé. U denkt dat dat helpt? Dat, dat het goed dus, is voor dat zijn Dat zullen imago? we zien, hè? Dat zullen we zien. Of dat helpt? Waarom zou ja, dat kunnen helpen? Je kunt toch niet per definitie iemand afbranden omdat hij uh, de hoofdredacteur van de privé is. Nou ja, het dat is blad natuurlijk... heeft zo'n slechte reputatie... als nee, het om maar juiste te gaat. hij is niet als hoofdredacteur van de privé. Het is een, een al jaren, sinds jaren dag, goede vriend van zijn vriendin. En als iemand in zijn vrije tijd goed bevriend is... Uh, met uh, zijn vriendin en nu ook met hem... Dan is hij misschien wel de dan, geschikte persoon dan om Dan zou helpen. dat goed kunnen, ja. ja. Ik, vind het... dat, ik vind het te kort door de bocht om daar direct badinerend over te doen... omdat uh, omdat je dat alleen maar kunt doen als je uh, de betreffende persoon privé zou kunnen duiden. Maar wat kunnen die vrienden dan doen om het te ja, maar Ja, maar ik ga met u helemaal niet over al dit soort. Privé okay. uitwijdingen nu, <lacht> Letterlijk uh, en figuurlijk. Met u spreken. is goed. En ja. dan toch even de rol van de media. Want u, u, daar ergert u zich vaker aan natuurlijk. Hè. Wat, althans, wat mm. daarin verschijnt. Mm. Ook, ook als het bijvoorbeeld de zaak FATSA, die we re, nu recent gehad hebben. Ja, ja. Uh, daar heeft u zich ook aan geërgerd. Hè, de, hoe dat in de media kwam. Nou, ik heb, ik heb uh, me niet direct uh, geërgerd. Maar ik heb wel mijn hoop uitgesproken dat er wat terughoudender zou kunnen worden gerapporteerd. Omdat het uh, in een strafzaak er nog zo goed als niets bekend is. De man zit in beperkingen. Uh, mensen weten niet waar de sporen precies aangetroffen zijn. Je kunt... in een strafzaak zijn er vaak heel veel details die mm -hmm. niet geduid kunnen worden als je, ook niet als je alle kranten leest en ook niet als je um, uh, de hele schakering van kranten ja, de doorneemt. De telegraafkopte zaken opgelost, ja? ja, dat is ridicuul, natuurlijk. Ja. Peter en de Vries, uh, we hebben ja, hem net gehoord, ja, die is heel ja. positief over u. Die zei dat ook. Uh, uh, hij reageerde oh, eventjes, hebben we hem gevraagd, waarom heb jij dat nieuws meteen naar buiten gebracht? Uh, nieuws is nieuws en op het moment dat er in uh, bijvoorbeeld de zaak Vaatstra een aanhouding wordt gedaan en er een uh, DNA match is, dan is dat keihard nieuws en dan moet je dat gewoon brengen. En het zou belachelijk zijn als de journalistiek zegt nou dat, dat houden we maar even voor ons. Dat zou, uh, ja, zou ik niet normaal vinden. Nieuws is nieuws. Dat klopt vanuit het standpunt van de journalist. Dat is zo. Hij, hij ja. zei ook in gewone mensentaal, kun je mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. en dat is natuurlijk anders dan wanneer je nou ja. jurist bent. De zaak is opgelost. Nee, ik, wat, wat ik nu uit de pers heb begrepen... want ik vind eigenlijk niks zo irritant als advocaten... die zich uitlaten over zaken die ze niet kennen. Maar laat ik dan nu niet als advocaat reageren... maar wel met de kennis die ik als advocaat mm -hmm. heb. Maar wat ik uit de pers heb begrepen... dat is dat uh, het sporenmateriaal nogal dader gerelateerd is. En dat betekent dat um, je als verdachte... Dan iets uit te leggen hebt. Maar zijn minst. Stel, op zijn ja. minst. Maar stel dat deze. Want er zijn persoon... op het lichaam van het slachtoffer Marjane Vaatse. zijn DNA aangetroffen van de dader. Het schijnt dat er op het lichaam en in het lichaam en op het wurgkoord. sporen zijn van één persoon. En dat is de persoon die aangaat. En dat zegt Peter Eddervries in gewone mensentaal. Is de zaak dan rond? Ja, dat zegt hij. Maar um, uh, in strafzaken kan het meest onwaarschijnlijke soms. Um, Toch verklaard worden te en waar ja. blijken te zijn. Dus je kunt daar moeilijk over oordelen. Ja. En, het is, het is natuurlijk, en dat, dat is het punt dat ik wil maken. Het is soms zo eenvoudig voor journalisten om te zeggen... hij heeft het gedaan... He, zoals ook in de zaak van Badr-Haru, waar u uh, nogal de nadruk op heeft gelegd. Mm -hmm. Omdat uh, er zoveel in het nieuws natuurlijk, is. Natuurlijk, dat begrijp ja. ik. Nou, goed, uh, ja. het hoeft niet zo te zijn. Maar er is toch ook altijd een rechter, uiteindelijk? Ja, Die moet en, de rechter, en de rechter oordeelt daarover. En ja. ik, dus en, wat is het probleem? Nou, omdat de, um, de extreme aandacht, in een de media-aandacht in een strafzaak... het onderzoek kan beïnvloeden en frustreren. Maar de rechter het, ook? Nee, maar het onderzoek wel. Dus als er een getuige nog moet worden gehoord... en er wordt allerlei informatie mm -hmm. naar buiten gebracht... dan kan het zo zijn dat getuigen... Dingen de, gaan verklaren de, die niet waar zijn. Geleid ja, door de mening. U mag het ook zeggen, maar dan, ja. dan wordt dus het bewustzijn van een getuige beïnvloed... en dan weet je dus niet meer wat ze uit de pers hebben... en wat ze uit hun waarneming of uit hun herinnering hebben. En dat vervuilt het strafproces mm. en dat effect... Daar, ook daar heb je rekening mee te houden. Ook als journalist, vind ik. Laten we het over de bestrijding van de criminaliteit door deze regering hebben. Uh, want er is veel onvrede in de advocatuur, ook bij u begrijp ik, over die aanpak. Hè? Mm -hmm. wat, wat, waar maakt u zich het meest boos over? Of nou, het, ongerust? Rep het repressieve karakter ervan. Hè? Er, wordt, um, er wordt vooral getamboureerd op uh, het opleggen van zware straffen. Um, en er wordt uh, veel geld weggehaald... Um, uh, uit, um, uit het gebied waar volgens mij heel veel geld ingepompt zou moeten worden. En dat is de preventieve fase. En dat wordt voorkomen. weggehoond, het voorkomen van, ja. uh, van het ontsporen van mensen. En dat wordt uh, vaak weggehoond uh, door te zeggen dat ik een jaren zeventig type ben. Wat, wat een natuurlijk uh, zo'n soft geval. Ja. Nou, het, nou, een van die ja. dingen met mensen bijvoorbeeld die je straffen meer dan twee jaar krijgen die worden direct naar de gevangenis gestuurd... om daar een eventueel hoger beroep af te wachten. Dat vindt u een slecht plan? Nou, dat vind ik buitengewoon een slecht plan omdat je natuurlijk, ook als je in hoge beroep bent, nog steeds verdachte bent. En je dan ondertussen gewoon je straf zit uit te zitten. Want daar komt het natuurlijk op neer, die, uh, die maatregel. Maar er is een en... uitspraak van de rechter geweest, hè, Dan? Er is een, uits... er is een voorlopige uitspraak van de rechter ja. geweest. En um, ik vraag me af of deze... Um, ik heb begrepen dat in het buitenland, ik weet niet meer precies in welk land... dat in sommige landen dit al uh, geldt. Dus ik vraag me af hoe dat Europees rechtelijk zit. Maar daar heb ik me voor dit nee. gesprek niet helemaal op maar, voorbereid. Maar is het eigenlijk niet gekker dat, dat iemand komt voor de rechter... Mm. de rechter doet een uitspraak... Mm. Uh, en dat vervolgens, omdat hij in hoger beroep gaat... die verdachte streep dader gewoon vrij rond kan blijven lopen? Nee, maar dan lopen. heeft u een verkeerde perceptie van oh. wat er uh, gebeurt. Namelijk? Kijk, iemand zit um, in voorloop gehechtenis, die komt bij de rechter. Als het een heel ernstig feit is, dan krijgt hij bijvoorbeeld tien jaar. Mm -hmm. Je gaat in hoger beroep, dan kom je helemaal niet vrij... Want dan blijf je gewoon zitten tot je hoger beroep behandeld is. Omdat de op te leggen straf het rechtvaardig maakt... om nog even wat langer te wachten totdat de hogere dus rechter... Dus het is eigenlijk geen probleem, ze zitten het... toch in de gevangenis? Nee, ook dat is niet waar. Oh. Want als je een kortere straf opgelegd hebt gekregen... dan mm -hmm. zal de rechter op een andere manier... want dan is het een minste, minder ernstig feit... dan zal de rechter je wel op een andere vrij. manier kijken naar het toepassen... van en, de voorlopige heftemis. En dat vinden dan soms slachtoffers raar? Ja, maar als ik... Uh, um, ik durf te stellen dat als um, je beter zou uitleggen hoe het strafrecht in elkaar zit... Dat ze het begrijpen. Dat ze het zouden begrijpen. En ik merk ook, want ik word ook helemaal bijna buiten adem... van de manier waarop ik hier dingen moet uitleggen. Ik merk ook dat je gewoon um, uh, niet de tijd krijgt om rustig uit te leggen hoe dat strafrecht in elkaar zit. Want ik heb ook het gevoel dat dit staccato... even snel, snel, snel, snel, snel uitgelegd moet worden. Doet u rustig aan. Nee, maar als u iets wil weten, dan wil ik het best rustig uitleggen... zodat mensen ook begrijpen waar je het over hebt. He, bijvoorbeeld een, een onderwerp wat u misschien ook interessant vindt. Het slachtoffer vindt dat ze meer ruimte moeten krijgen in het strafproces. Ja. Nou, dat is op zich, kan ik mij goed voorstellen... dat een slachtoffer duidelijk wil maken wat het leed is wat hen heeft aangedaan. Spreekrecht bijvoorbeeld. Spreekrecht. Ja, Heel goed, prima. Ben ik helemaal ja. geen, uiteraard geen tegenstander. Maar wat ze ook moeten begrijpen... dat is dat dat strafproces de arena is... waarbinnen alles wordt afgewogen, gewikt en gewogen, onderzocht wordt... om te kijken of die persoon die daar zit... niet omdat ze dat zo'n aardige verdachte vinden... of omdat ze hem over de bol willen aaien... maar om te kijken of ze een van de ernstigste beslissingen... die je kunt nemen als professional, namelijk dat een rechter zegt, u wordt voor de komende 15 jaar... wordt u in een hok van drie bij vier opgesloten... en daar mag u ook verder blijven zitten. Uh -huh. Of die beslissing uh, rechtvaardig is. Ja. Dus dat strafproces is ingericht rondom, het, om, rondom de verdachte... Uh -huh. om te bezien of dit soort vergaande uitspraken kunnen worden genomen. En, en rondom ja. de, het slachtoffer om ervoor te zorgen dat er recht geschiet. Ja, maar het slachtoffer... Um, krijgt zijn recht door de beslissing van de rechter... over de bewezen verklaring en de strafwaardigheid in een zaak. Precies, en dan is er een besluit genomen door een rechter... en Precies. dan mag zo iemand als hij een kortere straf dan uh, drie uh, jaar... of uh, iets meer dan mm. twee heeft toch vrij. Dat is toch gek? Maar het is aan de rechter om te beoordelen in hoeverre er redenen zijn om iemand af te straffen. Dat ja. is dus niet... Kijk, het is, uh, een paar eeuwen geleden was het heel simpel. Je had iets gedaan, je werd daarvan verdacht. En dan was het volksgericht uh, ingericht om ervoor te zorgen dat iemand een kopje kleiner werd gemaakt. Of dat, ja. het vra dat uh, de wraaklust bij uh, de burger... Lach. De en duidelijkheid, is dat overgeheveld ik, ik aan de rechter. Ik pleit daar niet voor, nee, maar ik. u zegt... het gaat erom zoveelig te zijn als het gaat over... ingrijpende beslissingen richting dader. Maar het is toch ook zo dat je uh, het strafrechter is... om uh, te vergelden, om straf te geven aan ja. mensen... die andere leed hebben aangedaan. Daar moet je toch net zoveel aandacht aan geven? De rechter, de rechter heeft ook een uitlegfunctie. Ik vind ook dat de rechter de, uh, de mogelijkheid moet grijpen... om uit te leggen waarom iemand... Um, uh, maar, dat maar zet ik dan tussen aanhalingstekens. Want gaan er eens drie jaar ergens dat zitten? Lang. Dat is heel lang. Maar waarom iemand maar drie jaar ergens. Vindt u dat ze dat onvoldoende doen, rechters? Uh, ja, ik heb daar wel, ik heb daar wel eens. Uh, uh, ik vind dat dat wel beter kan. Uh, Zouden ja. zou rechters meer in het openbaar? Komen die... In die ja, in die media op moeten treden. Nou, ik denk dat het, het beter uitleggen van de achtergrond van een bepaalde beslissing... dat dat niet verkeerd zou zijn. Maar een rechter wil ook uh, anoniem zijn en onafhankelijk. Dus dat zou moeten worden overgeheveld, denk ik, aan woordvoerders van, uh, van de rechtelijke macht. Ja, wordt het voor u als advocaat al met al niet makkelijker? Hoor? Nou, ik, uh, ik doe uh, iedere dag nog met evenveel plezier mijn werk. Dat wel. Oprecht. Ja, maar het is, het is wel een hele moeilijke job uh, soms. U blijft het voorlopig doen? Absoluut, ja, zeker. Ik hoop dat u vindt dat u aan het eind toch voldoende tijd ja, hebt Ja, nee, gehad. precies. Toen was er plotseling okay. erg veel rust. Ja. Veel succes in Dank u wel. uw carrière. Dank voor dit ja. gesprek, ja. Benedikt de Viek. Ja. Het volgende uur gaan we debatteren over of het verstandig is... om de overheidscommunicatie met burgers volledig te digitaliseren. Maar nu eerst de bonustrek Tot aan de ster. Hoort u hem op de radio. U ziet hem hier natuurlijk helemaal. En al op onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl. Aan soldaat. Glimmer and Avro morgenmiddag 2 uur Tijd voor Carlo en Bas met de Tros Autoshow. Aflevering 50, jaargang 2. Waar staat dat? Op het draaiboek. Dat is het papier wat je dan krijgt waar je niks mee doet. Dan. Met het laatste nieuws: twee dingetjes nog. De Huet Brothers. Ja, Kent. Ja, ja.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 Dit is Radio 1.